Vijf uur. Dank moet met het NOS Journaal. Het kabinet trekt geld uit voor een plan tegen natuurverlies in Nederland. Minister Schouten zegt dat ze het Deltaplan biodiversiteitsherstel steunt. Daarin willen onder meer landbouwers en milieuorganisaties afspraken maken... over zaken als het gebruik van gif in de landbouw... waardoor de insectenpopulatie met tientallen procent is gekelderd... Verder moet er bijvoorbeeld meer houtwallen komen om natuurgebieden te verbinden... en krijgen boeren die meehelpen aan biodiversiteit een speciaal keurmerk. De Tweede Kamer debatteert vanavond alsnog over het klimaatakkoord. Eerder wilden de coalitiepartijen er niet al deze week over praten. Het debat volgt op de doorrekening van twee planbureaus... maar dat blijkt dat de klimaatdoelen van 2030 waarschijnlijk niet worden gehaald. Premier Rutte kondigde daarop onder meer aan dat er toch een CO2-heffing komt voor bedrijven... De gemeente Emmen wil de miljoenen schuld van het noodlijdende dierenpark Wildlands overnemen. De stad zou daarmee een financieel belang van ruim 80 miljoen euro in het park krijgen. De gemeenteraad moet het plan nog wel goedkeuren. Emmen neemt liever de schulden over van Wildlands dan dat het park failliet gaat. Dat zou volgens het gemeentebestuur nog duurder worden. Een man die in 2011 uit de gevangenis ontsnapte... plaatst op Instagram provocerende video's richting de politie... De man is veroordeeld voor het neerschieten van twee mensen en het stelen van 175.000 euro van zijn slachtoffers. Sinds vorige week staat hij op de nationale opsporingslijst. De man woont vermoedelijk in Iran, maar de politie gaat ervan uit dat hij geregeld met een vals paspoort naar Europa reist om familie en bekenden te zien. In de video zegt hij dat de politie hem niet kan pakken, dat hij een goed leven heeft en dat hij onschuldig is. Het weer nog, hier en daar nog wat buien. De komende uren wordt het op de meeste plaatsen droger. Ook neemt de wind af. Vannacht en morgenochtend weer vrijwel overal regen. Het wordt morgen een graad of 12. Zaterdag geregeld buien en veel wind. Zondag wat vaker zon. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In Noord-Holland is het nu wat drukker geworden op de weg. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Utrecht... een kwartiervertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. A7 Saandam richting Horen tussen Afritzaandijk en Afrit A. een half uur, ook dat is de nasleep van een ongeluk. A9 Diemen richting Alkmaar tussen Knoop het en Alsmeer... een kwartiervertraging door een spoedreparatie. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoop het Raasdorp en Beverwijk... drie kwartiervertraging, dat is de nasleep van een ongeluk...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 Zo kunnen we met een gerust hart blijven geven. Weet waarvoor je geeft. Jaarlijks wordt 8% van de OV-medewerkers bespucht. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de OV-medewerkers en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. -M -M. Met nu de muziekboulevard... Luister, plezier met muziek en informatie. Wie weet wat hier leeft. Dit is ZFN. That love them. We zijn vandaag begonnen met The Dire Straits' Sultan of Swings. De nieuwvereniging Vondel speelt in de krocht op 29 maart. Per ongeluk smijt de ijzige Isabella haar verlovingsring over de balustrade van het perron. Een ontroerend en komisch verhaal ontspint zich als haar verloofde hem gaat zoeken op het terrein onder het perron. Waar sympathieke en minder sympathieke clochards wonen. De regie is in de handen van Nel Schuit. De kosten zijn 13,50 en de kaarten kunnen worden gereserveerd op www.toneelgroepvondelhaarlem.nl De locatie, zoals ik al gezegd heb, dat is de krocht, grote krocht 41, 41 en het is 29 maart. Dat was Bette Miller met The Rose. We gaan door naar ons volgende item: Golden Oldies. Ja, dat is een, een Golden Oldies uit 1998. En De bestemming gaat het over van Marco Borsato, afkomstig van het gelijknamige album. Het nummer, dat ongeveer een jaar na Borsato's volgens de single uitkwam, werd alarmschijf. De bestemming stond twaalf weken in de top 40 van Nederland, waarvan drie weken op nummer 1. Na van de nummer 1-positie te zijn gestoten... raakte de plaat erg snel uit de top 40. Het nummer, dat over de zin van het bestaan gaat... bestaat uit drie gedeeltes. Het eerste gedeelte, dat circa twee minuten duurt... is in de vorm van een langzame bellet. Hierna volgt een uptempo-middelstuk met anderhalve minuut duurt. De laatste minuut is weer rustig en vergelijkbaar met het eerste gedeelte. De videoclip bij het nummer werd in IJsland opgenomen... onder andere bij de Skogelvors Watervallen... En het zwarte strand van Viking Maidral. Vlak na aankomst op het vliegveld bleken de koffers met kleding te zijn verdwenen. Vervolgens werd er besloten om nieuwe kleding te kopen. Bosato heeft hierdoor gedurende de gehele clip, videoclip steeds dezelfde trui aan. Ja, is me niet opgevallen. Marco Bosato met de bestemming.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 All right.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 Toch iets minder kilometers maken? Kies dan voor de 18 kilometer. Met onder meer een bezoek aan de prachtige Vogelmeer. Je finisht in het gezellige dorpskern van Zandvoort... waar je na afloop je, presen, presen, je, pre, waar je, na afloop je prestatie op een van de vele terrasjes kunt vieren. Benieuwd wat er verder op de agenda van het sportevenement staat? Het leert hiervoor www.vvvzandvoort.nl en zandvoort-circuit-run. Kijk voor meer informatie op www.30vanZandvoort.nl. En het telefoonnummer is 072 533 8136. En zoals ik al zei, de website is www.zandvoort.nl Nou, dat is een heel uh, druk weekend altijd en heel gezellig weekend. Ik hoor Distant drums might change our Zoals ik u vertelde, de 30 van Zandvoort en dan hebben we ook nog de omloop van Zandvoort en dat is 31 maart van half 9 tot 4. De voorjaarsklassieker, de omloop van Zandvoort, start vanuit de spectaculaire pitstraat op het circuit van Zandvoort. Je flietst een grote ronde van 4,2 kilometer over het uitdagende en heuvelachtige circuit. Het is een echte tijdrit. De rondetijd op het circuit wordt namelijk officieel geklokt. Hierna neem je wat gas terug en volg je een afwisselende route... door het duingebied en langs de, bloem, de bloembollenvelden richting Noordwijk. Langs de route zijn er verzorgingsposten. De sfeervolle finish is in het centrum van Zandvoort... waar je op een terrasje nog even lekker kunt nagenieten van je wielenprestatie. Enkele uren na de start van de omloop van Zandvoort... zullen bovendien 14.000 lopers van start gaan... voor het hardloop-evenement de Runners World Zandvoort hun.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 is me naam. Ja, het was vandaag niet echt warm. Het was zo ongeveer 10 graden. De wind was zuidwestelijk en matig en vrij krachtig. Aan de kusten op het IJsselmeer krachtig tot hard. In het zuidwestelijke kustgebied soms stormachtig met acht boven. Vanmiddag trekte van het west naar het oosten een smalle zone over een zware windstoten... van 75 tot 90 km per uur uit het zuiden tot het zuidwestelijke richting. Achter de zone is de wind noordwest en matig tot vrij krachtig. En aan de kust krachtig tot hard in het noordwestelijk kustgebied. Mogelijk stormachtig, acht per voor. In de nacht, daar vrijdag, neemt de bewolking van het zuidwesten snel toe. Tegen de ochtend van zuidwesten naar het gevolg van opnieuw regen. De kwik daalt een graad of zes. En de zuidwestelijke wind is matig en aan zee vrij krachtig. Vrijdagnacht trekt het regengebied van zuidwest naar noordoost. En in de middag breekt de bewolking... maar er kan nog steeds een enkele bui voorkomen. De maximumtemperatuur komt uit 12 graden. De vlaagrijke westenwind is vrij krachtig... en aan de kust krachtig tot hard. 6 tot 7 waarvoor. Voor de zon aan het even... dat er geen licht aan het einde van de tunnel was. Regen, regen en nog eens regen. Maar er is mooi lenteweer op komst. Volgens weer online hebben we nog enkele... regenachtige, winderige dagen voor de boeg. Maar dan zal het vanuit zondag... De temperatuur gaan stijgen. Na maandag kan de regenjas weer in de kast. Met een frisse noordwestenwind komt de maximumtemperatuur maandag uit op 9 à 8, graden, 8 à 9 graden. En vanuit dinsdag blijft het waarschijnlijk droog. De maximumtemperaturen van 10 tot 14 graden en flink wat zon is het heerlijk weer. Zo wordt het zacht en voor de tijd van het jaar. Hand fits in mine like it's made just for me But bear this in mind, it was meant to be And I'm joining up the dots with the freckles on your cheeks And it all makes sense to me I know you've never loved the crinkles by your eyes When you smile, you've never loved your stomach or your thighs The dimples in your back at the bottom of your spine but i love them endlessly i won't let these little things slip out of my mouth but if i do it's you oh it's you they add up to i'm in love with you and all these little things You can't go to bed without a cup of tea and Maybe that's the reason that you talk in your sleep And all those conversations are the secrets that I keep Though it makes no sense to me I know you never loved the sound of your voice on tape You never want To know how much you weigh You still have to squeeze into your jeans But you're perfect to me I won't let these little things slip out of my mouth But if it's true, it's you, it's you yourself half as much as I love you And you'll never treat yourself right darling but I don't want you to If I let you know Just let these little things slip out of my mouth Cause it's you, oh it's you, it's you They add up to, and I'm in love with you And all these little things I won't let these little things slip out of my mouth But if it's true, it's you, it's you, they add up to I'm in love with you, and all your little things. Tot uh, 16 maart, het is nog twee dagen, de tentoonstelling We Gaan naar Zandvoort. Een digitale reis van verleden naar heden. We Gaan naar Zandvoort is een reis van Amsterdam naar Zandvoort... met de blauwe tram en de trein. Ervaar de rest van de reis van 100 jaar geleden en nu. Nooit eerder is deze reis en een bezoek aan het strand... vermengd met de hedendaagse digitale kunst. Sterker nog, het gaat hier om een primeur... waar de bezoeker wordt meegenomen in een reis door de tijd door multimedia-kunstenaar Stefan de Groot. De tram en de trein reden al vanaf 1918 op Zandvoort. We gaan naar Zandvoort is een gespiegelde tentoonstelling... dat laat de, de reis met de tram en het verleden zien... en de reis met de trein in het heden. Hierdoor ontstaat een dynamische tijdsprong... waarin het verleden in kleurrijke beelden tot heden tot leven komen. Stefan de Groot dook in het verleden... en schilderde het verleden en heden met de nieuwste digitale technieken... Naast de schilderijen is de reis ook te volgen op een videodocumentaire. Het laat de reis met de trein en de tram zien. En bij elke tussenstop wordt er ingegaan op de historie. De gegevens, de locatie, Zandvoortsmuseum, Weestraat 1. Telefoonnummer 023 574 280. En het is, uh, de website is www.zandvoortsmuseum.nl .zandvoort, uh, As a singer, she stands up when she plays. dat is dan weer een voor voort. Het programma tot 20 maart. Corgi, vrijdag, zaterdag, zondag, woensdag om half twee, zes jaar. Ralph Breaks the Internet, vrijdag, zaterdag, zondag en woensdag om half vier en het is ook zes jaar. The Favorite, donderdag, zondag, maandag, dinsdag om acht uur en dinsdag om half twee en dat is twaalf jaar. En dan hebben we nog steeds de Bohemian Rhapsody, vrijdag, zaterdag om acht uur, twaalf jaar. En dan hebben we Roma, donderdag om half twee. En het is 16 jaar. En dan hebben we filmclub Simon van Kolm. Spotlifters, een stelende Japans gezin. Woensdag om half acht, 12 jaar. En verwacht wordt Creambook vanaf 21 maart. En Wonder Park vanaf in april. Voor kaartverkoop en info www.circusandvoort.nl En u hoeft niet te wachten van 9 tot 5. Dat zegt Dolly Parten.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 Een belangrijk deel van de Nederlandse autosportgeschiedenis... ligt voortaan opgeslagen in Zandvoort. Ondanks heeft de Stichting Nederlands Centrum... voor Autohistorische Documentatie, het NCAD... hiervoor een overeenkomst gesloten met de Stichting... een Nationale Autosportmuseum Zandvoort. Het ligt in de bedoeling dat er in Zandvoort... een permanente museum over de autosport komt. Niet alleen over de racerij, maar ook over de rally en de rittersport... en kartsport en rallysport. Zullen wisselende exposities gehouden worden... De gemeente Zandvoort juicht de plannen toe... en heeft een ruimte in het raadhuis beschikbaar gesteld... waar archief en documentatie voorlopig kan worden opgeslagen... en later ook voor het publiek, op afspraak, toegankelijk gemaakt kan worden. Dit is een tijdelijke oplossing tot er een permanente ruimte is gevonden in Zandvoort... waar ook voertuigen tentoongespeeld kunnen worden. Een deel van de omvangrijke autosportdocumentatie van de NCAD... is afgelopen donderdag overgeheveld naar de Zandvoortse Stichting. De NCAD blijft eigendom van de documentatie die naast boeken en tijdschriften ook programmabladen, foto- en film- en videoverzameling en ook de diverse ex-coureurs afgestaande plakboeken enzovoort bevat. Ja, dus het is reden genoeg om de Formule 1 naar Zandvoort te halen. Never knew love like this before, Marcia Heinz. En ik ga door met een Nederlander, Niels Geuzenbroek, met Streets of Hearts... you yeah. Over negen minuten is het weer feestje, geloof ik, hè? Wat heb je te vertellen? Nou, we hebben natuurlijk, zoals altijd bij CFM Uw Zandvoort, de evenementen, de top vijf games, top vijf films, artiesten nieuws en heel veel lekkere muziek, natuurlijk. Ja, die goede muziek, dat weet ik, want die luister ik altijd in de radio ja. in de auto. <laughs> ja, dat is goed. Oké, okay, nou, veel plezier in ieder geval. En luisteraars, alle reden om te blijven luisteren. Ja, ik ga met een plaatje met Weekend. Het is een beetje vroeg, maar toch gaan we ik met Weekend. Bye. Mm -hmm. zitten we weer op. Dat was het voor deze week. Volgende week sla ik een weekje over. Dan ga ik lopen, dan ga ik een wandelingetjes maken. Dus dan ben ik er een keertje niet. Ik wens u in ieder geval een heel fijn weekend. Het wordt een prachtige week heb ik gezien in, het, in de weersverwachtingen. Geniet ervan zou ik zeggen. En uh, ja, volgende week graag weer gezond. Nee, over 14 dagen graag weer gezond aanwezig. Oké, okay, tot dan.